7 uur, Robert Baltus met het NOS-journaal. Amerikaanse commando-troepen hebben in Libië een terroristenleider opgepakt. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Defensie bevestigd. Hij wordt onder meer verdacht van betrokkenheid bij de aanslagen op de Amerikaanse ambassades in Kenia en Tanzania in 1998. Volgens de familie werd zijn autoclem gereden. toen hij na een bezoek aan een moskee terugkeerde bij zijn huis in Tripoli. De commando's werden bijgestaan door agenten van de FBI en de CIA. Commando's van de marine vielen gisteren bij zonsopgang ook een villa aan de Somalische kust aan. Doelwit hier was een leider van Al-Shabaab. Die terrororganisatie zou twee weken geleden de gijzeling in het winkelcentrum in Nairobi hebben uitgevoerd. Een Navy SEAL-team naderde het huis vanaf zee. Bewakers openden direct het vuur op de Amerikanen. Uiteindelijk besloot de Amerikaanse commandant de operatie af te blazen. De Colombiaanse rebellenbeweging FARC eist verdergaande veiligheidsgaranties voor zijn leiders in de onderhandelingen met de regering. Als de regering er niet op ingaat, komt de voortgang van de besprekingen in gevaar. Het legitieme gewapende verzet mag niet eindigen met leiders achter de tralies, zo zegt een woordvoerder. De FARC strijdt al 50 jaar tegen de Colombiaanse overheid. Op Cuba wordt al enige tijd onderhandeld over vrede. Dat moet ertoe leiden dat de wapens worden neergelegd,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 Het schilderij is een portret van Isabella d'Este, een edelvrouw. Da Vinci maakte in 1499 een tekening van haar... dat zich in het Louvre bevindt. Op het schilderij is zij in een vrijwel identieke pose afgebeeld. Het schilderij is eigendom van een Italiaanse familie... die in het begin van de 20e eeuw naar Zwitserland verhuisde.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 Het maken ervan heeft drie jaar langer geduurd dan gepland... maar door de inzet van high-tech-middelen is het toch veel moeilijker om na te maken dan het vorige. Zo staat er een blauwe band op die geïntegreerd is in het papier... en er zijn hele kleine drie-dimensionale afbeeldingen van de Liberty Bell... een belangrijk symbool van Amerika's onafhankelijkheid. Op de achterkant van het honderdje staat nog steeds de Independence Hall in Philadelphia... Maar onder meer de tijd op de klok is veranderd. Hij geeft nu half elf aan in plaats van tien over vier. Het weer vanmorgen nog nevelig. Later vandaag breekt de zon af en toe door en wordt het 16 graden. Dit was het NLW Journaal. AMWB-verkeersinformatie met een waarschuwing: in het oosten en het zuidoosten van het land komt dichte mist voor.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 Goede raad van UPC Business. Ga naar Access for All zakelijk. En dan naar upcbusiness.nl. Niet zo slim. De nieuwe sloopservice van je stukadoorsbedrijf niet mee verzekerd. Ja, toch een draagmuur. Wel zo slim. De nieuwe sloopservice van je stukadoorsbedrijf direct mee verzekerd.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 Ganzen. Even kijken, ik steek hem nog eens wat verder in de lucht. Want dan horen we. Koolgans hoorde ik net nog. En jij ja, ja. hoort vast meer dan ik nu. Want... Ik hoor uh, onder andere grauwe gans. Ik hoor een rood ergens. Een graspieper. Koolgans komen nu ook aan. Een hele, een hele slier daar, daar in de verte. Die, zie, die herken jij dan op zicht alweer? Uh, ik hoor dus ook. Ja. En uh, ik hoor een winterkoninkje ver weg zingen. Dat zou toch handig zijn, hè? denk je wel eens als je vogels moet spotten, doe je dat meestal op gehoor. En wat zou het dan handig zijn als je oren hebt die honderden meters ver kunnen horen. En euh, nou, eigenlijk is dat op dit moment het geval. Ik sta hier met Magnus Rob, vogelonderzoeker, en hij houdt een soort van ja, euh, satellietschotel, zo ziet het er een beetje uit. <tie> een plastic satellietschotel. Houdt hij in zijn hand. En als je die in de lucht steekt en je hebt je koptelefoon erbij op, dan kun je... Ja, wat is dan je rijkwijde qua gehoor? Dat, dat hangt van het geluid af. En de, hij, hoge geluiden worden nog meer versterkt dan lage geluiden. Ah, oké. Okay. Trouwens, mijn allereerste was, was letterlijk een satellietenschotel... die ik van een, uh, van een tweedehandswinkel kocht. En daar en, uh, liep, liep je dan mee rond? Ja. Dat is de sterke armen van, uh, van gekregen. Ah, het was een kleintje. Een kleintje, ja. ja. En, en wat, dus op dit moment horen we net, vooral die koolgansen. Dat is best een laag geluid, maar dat hoor je dan dus goed? Ja, ja dat, is, dat is wel hoog genoeg om versterkt te worden. Maar iets als een, een goudheintje of zoiets, mm -hmm. dat wordt... Uh, Verhouding veel meer versterkt met, uh, met dit ding, dat komt dan veel harder binnen. Ja, ja. ja. nou en met deze uh, niet satelliet maar wel deze grote plastic uh, ja-geluidenvanger. Is dus recent een super bijzonder geluid opgevangen. We hebben het voor acht uur al even laten horen. Maar misschien lag het u nog te slapen of was het u toch niet ingeschakeld bij vroegvogels. En dat bijzondere geluid, een nieuwe soort, een nieuwe vogelsoort, die is ontdekt. Daar gaan we zo meteen alles over horen. Wij lopen nog even een stukje verder hier het veld. in... Want ik denk, als we nou die kant op gaan, kunnen we misschien uh, graden slemmen. De boswachter hier wel uh, horen snurken. <lacht> Goedemorgen. Ja, en hoe Magnus Rob die uh, nu naar binnen komt met Janine, met zijn parabolmicrofoon, uh, hoe hij in dat verre Oman een nieuwe uilensoort ontdekte. Nou, dat vertelt hij zo. En uit een ander ver buitenland, namelijk Mongolië, is Arita Bayens naar ons onderweg. Ook zij was naar iets op zoek te weten het paradijs. En of ze dat gevonden heeft, dat hoort u als ze hier arriveert. Ja, en wij kunnen onze blijdschap uh, nauwelijks onderdrukken. Want Vroege Vogels won deze week de Eureka-prijs. De Nederlandse prijs voor wetenschapscommunicatie. En dan denkt u misschien, uh, wetenschapscommunicatie. Uh, dit is toch gewoon Vroege Vogels, wat doen ze daar aan wetenschap? Nou ja, uh, uh, spelenderwijs zou ik bijna willen zeggen. Of in ieder geval, als u nou twee uur naar ons luistert... heeft u daarna toch stiekem wel het een en ander opgestoken. En daarom hebben we die prijs gekregen en we zijn er super trots op. Enfin, wij zijn Menno Bentveld, Janine Abbring... en tot tien uur zijn wij Vroege Vogels. Ja, de, de Dutch uh, Academy Orchestra is een beetje aan het hikken het een beetje haperig. Een beetje haper. U hoorde, uh, met onderbrekingen. het eerste <laughs> deel en leek al uit de Haagse Symfonie... in Best Groot van de Oostenrijkse componist Wolfgang Amadeus Mozart. Welkom in tuinreservaten.nl... Bewoners van woonzorgcentrum Tolsteeg in Utrecht hebben sinds dit jaar een eigen moestuin. De bewoners kunnen er zelf tuinieren, oogsten en plukken. Of de, de tuin bijvoorbeeld gebruiken als ontmoetingsplek. Ecologisch hovenier Kees van der Laan is verantwoordelijk voor de kleurrijke tuin. En Henny Radstaak is gaan kijken of er nog wat te oogsten valt. Deze is dan die. Het gaat erom dat dat omhulsel helemaal verdord is, zoals oh, dit. Ja de mais? Kees, jij hebt hier pal voor de deur van uh, woonzorgcentrum Tolsteeg een moestuin aangelegd. Jij bent hovenier. Ja, klopt. Vorig jaar begonnen. Ja, wat was hier eerst? Gewoon een grasveldje? Ja, een grasveld en daar stonden bomen. En elke keer als er iemand honderd werd hier, werd er een boom gezet. Maar er werden zoveel mensen honderd, dat ze daar maar snel mee <laughs> zijn gestopt. O, anders heb je hier een bos. En Waar ik achteraf vrij blij mee was, was dat... Nou... Ik geloof zeven van de negen bomen waren echt heel ziek. Dus, want ik haal niet graag een boom weg. Nee. En zeker niet een mooie. Die heb ik kunnen sparen. Dat is een tulpenboom. Oh, dus ja. niet de magnolia, maar de echte tulpenboom. Ja, ja. En dat is wel een bijzonder exemplaar. Ja. Je ziet, het is een groot bejaardenhuis. En het is een klein tuintje. Omdat het een beetje pionierswerk is, zijn we aan het aftasten hoe we dat nou kunnen gebruiken in de keuken. Tot nu toe zijn het bijgerechten. Ik heb een keer een soep gemaakt, een soep samen met een bewoner. Wat salades. En wat we nu proberen is om op 9 oktober een compleet diner te maken. Alles maar... uit de tuin, alles. Ding soep, uit de tuin. aardappels, noem maar op. En dat is voor 50 mensen. De koeling koeling zit al aardig vol met een hoop courgettes en een hoop uh, bonen. En uh, er komen nu tomaten bij en mais. En er is nog een hoop sla, allemaal verschillende soorten. Dus dat, uh, ja, dat, dat wordt heel erg leuk natuurlijk. Ah, bietjes. Ze zijn niet erg groot. Nee, dat klopt. Ik heb ze wel op tijd gezaaid. Maar nou ja, het is heerlijk voor in de salade. Ik zal even een bakje halen. Mevrouw, u bent een van de, van de bewoners. Een uh, behoorlijk uh, druk aan het werk in de moestijn. Wat gaat u uh, met de bietjes doen? Uh, uh, nou, er wordt een salade meegemaakt, hoor ik niet. Daar heeft Kees ook een hand in. Hij is uh, een goede kok. En het is allemaal biologisch, dus je hoeft nergens te zorgen over te maken als je het eet dat het bespot is of verkeerd behandeld. Goedemorgen. Dag mevrouw. Lekker in het zonnetje in de moestuin. Heerlijk. Kijk een zonnetje. Het is beter dan binnen zitten. Zo is het, dan zie je tenminste nog wat. He? Wat mag dan? Kees, loopt plukken. Oh. Keesje loopt emmers uit te delen. Vindt u dat leuk? Ja, ik wil ze best plukken. Ja? Maar wat of er met de gebeurt? Dan neem ik ze mee naar huis. Ja, dat kan. Je mag gewoon de zelfgeplukte boontjes uh, ja. lekker zo. Ja. Hey. Ja. thuis koken. Ja. En uh, Als mensen dan bloemetjes plukken hier in de tuin, dan vinden ze zichzelf heel brutaal. Terwijl ik dat juist heel erg stimuleer. Dit mag juist. Dit is een pluktuin. Ja, ja, zeker. Het is een tuin van de bewoners. En uh, niet iedereen is het daarmee eens, want er is natuurlijk ook weerstand van. Ja, nee, die tuin die, die is van kees, dat moet zo blijven. Nee hoor. maar je moet ze pakken meenemen. Ik kan plukken. Gelijk mee naar huis nemen. Als u wilt, kunt u deze plukken. Deze korf. Ik weet niet of u daarbij kunt of u kunt bukken. Maar kan je die zo afbreken? Ja, ja, die kunt u zo afbreken. Ja. Ja. Nou. Het ziet er niet uit, maar wilt u wat proeven? Het is mais. Je kunt het gewoon eten, het gaat er niet aan dood. hoor. Ik wordt er nog even sceptisch gekeken. Maar... Wat is het, mais? Ja, mais. Nou, is lekker. Met name de bonen die... Uh... Er staan nogal wat, wat uh, onbekende soorten tussen. En vorig seizoen had ik bijvoorbeeld de, de laagpeulige krombek uit Tuitjehoorn. Zo'n vergeten groente. Ja, en ik doe natuurlijk ook, ik, ik probeer zoveel mogelijk van die vergeten groentes neer te zetten. Ook pastinaken en schorseneren. En, uh, en met name ook om, omdat uh, m, veel mensen die kennen dat nog van vroeger. Sterker nog, er was, uh, ik weet niet of ze nog leeft. Uh, maar dat was een demente vrouw en heel regelmatig kwam haar zoon haar rondleiden door de tuin hier. Zat ze in een rolstoel en dan, uh, en dan zag ze die bordje staan. Hé, hey, past die naak. Hé, hey, schor ze neer. Dus dat kende zij echt. En je ziet vaak bij, uh, bij demente mensen dat ze dingen van vroeger nog heel goed weten. Dat roept ook van alles op. Maar de dag daarna was het weer vergeten. En dan ging hij weer met haar in een rolstoel door de tuin. En dan, hé, hey, past die naak. Nee, neer. Dus dat was iedere keer voor haar een feest om in die tuin te zijn. Om even te illustreren hoe belangrijk de functie van zo'n moestuin is, hè? Hier, in dit geval bij zo'n woonzorgcentrum. Er is een zorgmanager hier en die zei letterlijk dat zij met 100% zekerheid kon stellen dat er van de 70 mensen in de zorg, er waren de 10 of 12, die echt letterlijk baat hebben bij deze plek. En in welke vorm dat dan is. Ze, ze voelen zich beter. Uh, misschien wordt hun leven wat verlengd. Ja, ik krijg dan rillingen als ik dat hoor. Wauw. En ik denk dat het daar ook om gaat. Dat, je, dat mensen zich beter voelen. Je bent hier vaak Je bent een half sociaal werker ook. Ja, ik zit uh, toch wel met zekere regelmaat uh, met natte ogen. Dat is, dat is of om, om, omdat het zo leuk is dat ik zo hard moet lachen... Utrechters hebben, echte platte Utrechters zitten hier natuurlijk. Die hebben wel heel veel humor. Je zeikte in je broek, dat is, dat, is, dat is echt zo. Maar ook verhalen waarvan je denkt, mijn god. Ja, natuurlijk, logisch, het is een hele leven. Het gaat niet alleen maar om die tuin. In dat opzicht is dit echt een ontmoetingsplek. En dat wordt steeds sterker. We komen eraan. Zo, dat is ook al een half emmertje vol. Ja, het gaat goed hier hoor. Ja, we, genoemd te krijgen, we willen wel een beetje genoemd hebben natuurlijk. Ja, toch? Niet twee bonen. Er zitten er genoeg nog? Ja. Dan midden genoeg. Dat is het leuke hier, want uh, het is geen moestuin met allemaal strakke bedjes. Alles staat een beetje door elkaar heen. Ja, ik probeer samen te werken met de natuur. Dus als ik zie dat er vijf, zeshonderd stekjes van een heel leuk plantje zijn... ja, dan ga ik die verdelen. Dan ga ik die niet eruit rouzen omdat ik daar iets anders bedacht heb. En dat is een beetje ook de visie die ik uh, probeer... Uh, te hanteren om niet zozeer mijn eigen stempel te drukken op zo'n tuin of op een plek... maar om dat samen met de natuur te doen. En als je goed kijkt, nou, die, die, die natuur laat van alles zien. Ik heb, uh, ze zijn nu jammer genoeg weg, anders had ik het je kunnen laten zien. Prei laten doorschieten van vorig jaar. Prachtige bloemetjes, inderdaad. Heel veel bijen, heel veel hommels. En daar bleven iedere keer mensen stilstaan. Wat is dit? Wat mooi, wat mooi. Ik zeg, dat is prei. Wat? Nee, dat is, ja, ik zeg, dat is prei. Kijk maar, maar, kijk maar op het bordje. Dus dan kun je dingen uitleggen. Dan kun je die prei laten zien en dan vervolgens... En zo probeer ik dus heel veel dingen te combineren hier. Het melancholische Adelita van de Spaanse gitaarcomponist Francesco Tarrega. Afgelopen dinsdag zijn in Rotterdam de Eureka-prijzen uitgereikt. NWO, de instelling die wetenschappelijk onderzoek financiert... en de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, KNHW... reiken deze prijzen jaarlijks uit aan mensen... die wetenschap voor een breed publiek inzichtelijk weten te maken. In de categorie wetenschap is dat dit jaar insectenprofessor Marcel Dikke... en in de categorie journalistiek, we zeiden het net al... het hele team van vroege vogels. Ja, we zijn uh, blij en verrast. En uh, blij verrast, eindredacteur Joost Huizing zei het al in zijn dankwoord. We zijn vooral bezig met liefde voor natuur en milieu... en niet zozeer ja, specifiek met die wetenschap. En daarom zocht Rob Buiten de juryvoorzitter even op in het feestgedruis. Professor Lodi Nauta geeft een toelichting. Professor Lodi Nauta, de juryvoorzitter van de Eureka-prijs. Uh, ja, het is toch een beetje een rare navelstaarderij... om als uh, medewerker van uh, een van de laureaten... Dit te vragen, maar waarom de Eureka-prijs voor Vroege Vogels? Nou, omdat de jury eh, allemaal vond dat Vroege Vogels al 35 jaar lang zo ongelooflijk goed en spankelend de kennis en de liefde voor de natuur voor voet bij miljoenen mensen. En dat is eh, in deze tijd van hyperigheid en de korte programma's die heel snel weer van de buis gaan en van de radio gaan, is een ongelooflijke prestatie om 35 jaar lang zo'n programma te maken. Dat vonden we echt fantastisch. Grappig hè, wat eindredacteur Joost Huizing zei het net ook al in zijn speech. Dat, eh, zelf heeft het programma het idee, we zijn bezig met de liefde voor de natuur. Ja. Met eh, ja, soms zelfs actie voeren voor het milieu. Ja, nou, maar ik denk ook dat dat heel goed samengaat. Het is natuurlijk wel gebaseerd op wetenschap. De liefde wordt groter naarmate je er ook wat van weet. Hè, dat geldt bij elk, elk onderwerp denk ik. Dus ik denk dat nou, liefde en kennis gaan echt samen. Nou Marcel Dieke, een beetje laureaten onder elkaar, hè? gefeliciteerd. Ja, jullie ook. Ja. Het is mooi dat we het allebei samen krijgen. Ja. Een, prijs voor, een prijs voor wetenschapscommunicatie. Wat ben je eerst, wetenschapper of communicator? Ja, ik denk dat je eerst wetenschapper moet zijn om erover te kunnen communiceren, in mijn geval, om ook de inhoud te gaan vertellen. Wat is de gemeenschappelijke deler in die twee disciplines? Plezier. Er is een, een verhaal op TED, dat is iemand die vertelt hoe die... Uh, publiek een verhaal vertelt en dat zijn enige beloning is als je in de zaal alle oogjes ziet gaan schijnen en dat is in feite op het moment dat je dat voor elkaar krijgt dan weet je dat je wat bereikt hebt nou ja jullie zien die oogjes niet direct maar die oogjes komen wel via de fenolijn en alles en nog wat komen die weer bij jullie terecht okay. zullen we afspreken tot snel in het programma met alle plezier gefeliciteerd Ja jullie ook Rob Buiter in gesprek, de ene prijswinnaar in gesprek met de andere prijswinnaar Marcel Dieke. Uit de insectenprofessor van Wageningen Universiteit. Uh, dit weekend is het weekend van de wetenschap. Musea, universiteiten en andere organisaties laten bezoekers zien hoe leuk en belangrijk wetenschap en technologie kunnen zijn. Het nieuwe instituut in Rotterdam doet dat met biodesign. Een tentoonstelling over de kruisbestijving van natuur, wetenschap en creativiteit. Oftewel, waarin je kan zien hoe plantjes en beestjes helpen... bij het ontwerpen en maken van producten. Jeannette Paramour krijgt een rondleiding van Marita Henriks. Dit zijn driehoekige petrischaaltjes gevuld met bacteriemateriaal... En die bacteriën die moeten eigenlijk de groei van steden in de toekomst moeten ze laten zien. Ja, met een beetje fantasie. Als je je ogen een beetje dichtknijpt... dan zie je daar Manhattan met het Chryslergebouw. Ja, inderdaad. <laughs> eigenlijk is dit een stad zoals Buckminster Fuller ooit heeft bedacht. En dit hebben zij uitgewerkt om te laten zien... hoe dat mogelijk in 2020 eruit zal gaan zien. En het schijnt dat bacteriën dat veel beter kunnen laten zien... dan als je een computermodel daarvoor gebruikt... Wat gebeurt hier? Er wordt hier een lamp uit een bak getild. En ik zie allemaal rondjes met uh, grasjes erin of zo. Mosjes, wat zijn het? Allemaal draden met mos, inderdaad. Uh, en uh, de mannen die zijn nu op dit moment uh, juist bezig om de batterij, die opgeladen wordt door de uh, kleine mosjes, uh, uh -huh. weer aan te steken. Ja, de mos die zorgt er zelf voor, door fotovoltaïsche kracht, dat het energie geeft aan de lamp. Waardoor je uiteindelijk, uh, nou ja, als je een hele grote mostafel of misschien een moswand of wat dan ook in je huis zet dat je daar uiteindelijk je lamp mee kan verlichten. Want het gaat dus niet alleen om kunst, maar ook om praktische toepassingen, begrijp ik? Um, hele praktische toepassingen heb je bijvoorbeeld... dat er kopjes gemaakt worden van paddenstoelen, maar ook bakstenen. Of, uh... Dit zijn de bakstenen hier, waar we naar kijken? Dit zijn de bakstenen, inderdaad. Hallo, ik ben Leon van Pasen. Jij maakt bakstenen. Ik ja. kan bakstenen maken van uh, zand met bacteriën erbij en wat voeding. En van die voeding maken ze kalk. Met kalk, dat kit het zand aan elkaar. Wat voor voeding geef je ze dan? Een mengsel van calciumchloride en ureum. Laat. Nou ja, urine is niet ureum, maar het zit er wel in. Dus dat geven we wel eens. Hè. Manneke pis, die kan, die kan bakstenen maken. Dus... Maar wat, wat is het voordeel? Waar ik dan aan werk en waar ik aan zit te denken... dat zijn ondergrondse toepassingen. Bijvoorbeeld, hè, we hebben problemen gehad aan de Gracht doordat er panden verzakt zijn, omdat het station daar werd aangelegd. Als we daar bacteriën die kalk hadden afgezet, hadden kunnen toepassen dan was het zand niet weggespoeld en waren de panden niet verzakt. Dus dat is leuk. Je kan dus een product ontwikkelen. En als we dat hebben aangetoond dat het kan... ja, als je dan gaat vermarkten, dan komen er veel meer dingen bij kijken. De komende tien jaar zijn ja. we dan niet klaar, hoor. Maar voorlopig ligt deze er al. Deze ik ga even naar je biervrouw, want dat vind ik wel een heel fascinerende opstelling daar. Ik zie allemaal glazen bakken. Het lijken wel aquaria. Er zit alleen geen water in. Er zitten slakken in. Ik zie gras, ik zie een komkommer liggen, sla. Wat doen die daar? Die zitten op gekleurd papier of zo? Ja, dit is een um, slakkenlaboratorium, wat ik ontworpen heb voor specifiek onderzoek naar slakken. En jij bent? Ik ben Lieske Schreuder. Ja, het is vier jaar geleden, het is niet van de ene op de andere dag dat dit begonnen is, dit project... Op, dan zet ik een keer een heel tuintje vol mijn planten. En was het een week daarna weg alle planten. En dat ik dacht van, hé, wat is die slak eigenlijk sterk of krachtig? Maar hoe kom je dan op het idee om dat gekleurde papier te laten eten? Ja, oude kartonnen dozen in de doos die daar stonden. En daar waren hele mooie patronen van gegeten. En uh, ook een oude pizzadoos. En dat ik dan zo'n heel klein, klein drolletje zag met... Ook rood en, en groen. en dan ik dacht, Dit is de tekst van, ja, van de inkt. En dat, he, maar dit is dus gewoon de slak die dat doet. Ja. Dus als een slak van blauw papier eet... kan ik even laten zien. Volgens mij is er oh. eentje nu. Ja. Het is echt fantastisch. Het is dus een slak. En, en, en Lieske draait hem even om. En ja. daar waar zijn, ja, zijn poepetjes, zijn, denk ik. Daar hangen allemaal ja, blauwe. Al, het, al, uh, het is er al uit. Ja, maar vanochtend toen ik hier... anderhalf uur geleden was ik hier... en toen uh, zag ik inderdaad dat hij live uh, aan het poepen was... En, blauwe poep is Blauwe dit? poep, ja. Maar ik dacht, wat nu als al die poepjes waar wij normaal gesproken al op lopen... als die allemaal in kleur zouden zijn, dan lopen we een heel ander gezond ineens. En een directe vertaling is dus slakkenpoepvloer willen maken. Ik zal het even laten zien dat ja. bij de slakkenpoepmachine. Het lijkt wel een Willy-Wortel-apparaat, zeg. Wat we hier zien is dat ik dus de slakkenpoep doe hier in doe. Dan mal ik de slakkenpoep. Komt in het bakje. Doe Gaat het hierbij. Gaat verzamelbak? En vervolgens druppelt de machine als die aanstaat... druppelt die langzaam olie erin. Ja. Komt in de pers en dan pers ik het in mallen. Het zijn ruwe samples en er moet zeker nog meer onderzoek naar gedaan worden. Maar het toont wel aan dat het kan en dat we daar zeker iets mee kunnen doen. Ik zou het wel mooi vinden als ik over twee, drie jaar... een hele grote kunstvloer heb van 50 bij 80 meter. Maar of dat dan een kunstwerk blijft waar we op lopen... of een echte vloer waar we op lopen... Dat laat ik nog in het midden. Ja, want het blijven slakken. Hè? Ik bedoel, snel gaat dit niet natuurlijk. Nee, het is heel traag inderdaad, maar het kan. Maar ja, dat is nog. In ontwikkeling. In hè? ontwikkeling, ja. Net als de baksteen, uh, Marita. Ontwerpen met planten en dieren. Hè? Ja. Tot wanneer is deze tentoonstelling te zien? Tot 5 januari 2014. Dus het, uh, het loopt nog eventjes. Toen, jij gaat ze even besproeien. Ja, ik ga ze nu even water geven. Ja. Janet Paramoor en Marietta Hendricks dus... in het nieuwe instituut in Rotterdam, bij die tentoonstelling. Uh, jeetje, het is alweer tegen half negen. Tijd voor Ster en Nieuws. Slimme ondernemers gebruiken Telvoort zakelijk. Zoals... Valentijn Goethart van Holland Shipping. Wie had dat gedacht? Van een garagebox met één deur naar een internationale distributeur. Telvoort zakelijk.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 De terrororganisatie zou twee weken geleden de gijzeling in het winkelcentrum in Nairobi hebben uitgevoerd. Veel burgermedewerkers van het Amerikaanse ministerie van Defensie kunnen komende week weer aan het werk. Sinds dinsdag liggen veel overheidsdiensten stil omdat democraten en republikeinen het niet eens kunnen worden over de begroting. Maar president Obama heeft vlak voor de government shutdown nog een wet getekend waardoor ze toch weer aan het werk kunnen.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 Onze maandelijkse vroege vogels, columnist Lies Visgedijk schrijft vaak over het kleine, de bij, het insect. Maar speciaal voor Dierendag richtte ze haar blik op dieren die wat extra aandacht behoeven. Dakloos geworden huisdieren. Hier is Lies Visgedijk. Twee onogelijke muskuseenden vormden jarenlang de poortwachters naar mijn buurt. Een plaatselijke eendeliefhebber had tien van die beesten in zijn achtertuin. En nadat de dierenbescherming had ingegrepen waren de muskuseenden uit huis geplaatst. Zo zaten ze daar altijd op straat en waren alleen met zachte dwang... naar de stoep te dirigeren. Niet gehinderd door enige verkeerskennis... werden in de loop der tijd de tamme eenden één een voor één platgereden. Twee bleven erover. Een buitengewoon onaantrekkelijk echtpaar. vuil vuilwit met enorme rode uitstulpingen in het gezicht. Soms zaten ze in een plas waterglazig voor zich uit te kijken. Soms zat het mannetje op een lantaarnpaal. Mijn raadsel hoe dat lukte, want vliegen leken ze niet te kunnen... Dit voorjaar werd het vrouwtje overreden. Nooit bood een eend een droeviger aanblik dan haar mannetje. Half op de stoep, half op straat zat hij en keek naar de grond. Een week later was hij weg. Niet alle dakloze huisdieren leggen het loodje. De halsband halsbandparkiet die zit hier in de tuin als luidruchtig bezoek dat nooit meer weggaat. De mus, de mees en de merel steken bleekjes af bij deze praatjesmaker. Met één poot hangt hij aan het pindanetje en met de andere steekt hij verveeld een nootje in zijn bek. De andere vogels kijken met open bek toe. Was de mus maar zo brutaal. Hij zou de kat op zijn kop schijten, tegen de ruit tikken als er gevoerd moest worden... op je hoofd gaan pikken als je te dicht in de buurt van zijn nest kwam... en iedereen vermaken met acrobatiek. Met andere woorden, men kan nog veel van de halsbandparkiet leren. De postduif, nog zo'n huisdier. Je ziet hem nog wel eens tussen de geuners in de stad. Met zijn geringde poot sukkelt hij als een aan lager wal geraakte oom achter de rest aan. Maar hij redde toch maar mooi... Geboren in een hok met zilverwit Schelpenzand, op gezette tijden mais gevoerd, uit de regen, uit de wind. Toen verdwaald ergens in Noord-Frankrijk op weg naar huis. De stad gevonden, soortgenoten gevonden, zelf eten gevonden. Nou, ik vind dat heel knap voor een duif. Sommige mensen doen hem dat niet na. Als je ze drie keer de weg naar het leger des Heils wijst, zie je ze een kwartier later nog met een halve liter op een bankje zitten. Hoeveel wandelende takken er ook schielijk zijn losgelaten... goudvissen door de wc zijn gespoeld... schilpadjes in de struiken zijn gezet. Het haalt het allemaal niet bij de hoeveelheid bontgekleurde konijnen... die hier in het Westerpark rondlopen. Aan de schakeringen te zien kunnen een heleboel konijnen... uit de dierenwinkel het prima vinden met hun wilde broeders en zusters. In de ogen van sommigen een beetje te goed. Dan heb ik goed nieuws voor die mensen. Om de zoveel tijd nemen de vlooien en muggen mooie cadeautjes voor de arme konijnen mee. Een van die cadeautjes heet Mixumatoze. Ooit uit Brazilië meegebracht naar Australië... om de totaal uit de hand gelopen uitheemse konijnenpopulatie te decimeren... maar helaas ook meegekomen naar onze kontrijen. De argeloze parkbezoeker lijkt in een zombiefilm te zijn beland. Door gezwollen oogleden blind geworden... wankelen de dieren als levende lijken door het gras... of zitten suf langs de kant van de weg. Na een week krijgen ze bijna allemaal longontsteking... De combinatie blindheid, grote bulten en longontsteking zou mij ook geen goed doen. En het is dan ook niet gek dat negen van de tien konijnen sterven. Een mooi tijdelijk feest voor buizerds en vossen, maar na een paar maanden valt er voor hen ook niks meer te vangen. En sterven er ook een hoop roofdieren. Het is niet anders. U hoorde Le Petit Nègre van de Fransman claude Debussy. Uitgevoerd door pianist Pascal Roger. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Ja, ik zat net aan de heen die radstaak het verhaal te vertellen tijdens de muziek... over dat mijn buurvrouwen een sperwe in het kiphok hadden. Over waarnemingen gesproken. Eén kip was gesneuveld, de sperwe zat nog in het hok. En toen ze het hok overdeed, zat de sperwe gewoon ook op stok. Hoe vind je die? Ja, absurd. Ja, absurd hè? Ik ga zo meteen ga, kijken of ik een foto u... kan doorzetten. Op gaat u ook ons, eitjes leggen? Dat hebben we niet gevraagd. Ja. Nou, veel wintergasten druppelen nu ons land binnen. Zo zijn op verschillende plekken de afgelopen week... de eerste koolganzen en groepjes rietganzen gezien. Nou, Zo'n lekker herfstgeluid, hè? Die ganzen. Ah. En in het vochtloorveen wemelt het nu al van de toendra rietganzen Die horen we hier. Meer weer te gasten op de Velolijn 035-6711-338. Een uh, samenvatting van de meldingen van deze week. De heer Buijs uit Nijmegen. Ik wou even doorgeven dat ik afgelopen maandag... een grote groep boerenzwaluwe heb zien vliegen rond de kerk in Lent. En gisteren, dinsdag, de eerste dag van oktober... hebben we nog een dagbouw -oog gezien. Met Frater Willy Brodjes in de beeld. Van de week was het een mooie, warme, zonnige middag. En ik was op het landgoed Oostbroek. En daar zag ik nog zeven vlindersoorten en een paar bijzondere paddenstoelen. Onder andere peksteel, gestreepte nestzwammetjes en ook nog een roze stinkzwam, Een heel klein zwammetje. Goedemorgen met uh, Henk van der Kwaak van Volkstuin ter Weer in Wassenaar. Sommige tuinbewoners zijn al helemaal klaar voor de winter. De wespen hielden het ook voor gezien. Ik zag een koningin een Japanse parasolboom inkruipen om daar te overwinteren. Ze zal daar niet alleen zijn, want ook tientallen lieve heersbeestjes vinden deze boom een ideale schuilplek. Betty heert uit Eindhoven. Gisteren wandelde ik in de Grote Peel, in het oosten van Brabant. En daar lag vlak voor mijn neus op het pad een gladde slang. Met Bertus van der Kolk. In de bossen bij de IVN-tuin in Reden lijkt het een mastjaar te worden. Veel bomen dragen nu een overdaad aan vruchten, zoals zomereik, Amerikaanse eik, beuk en tamme kastanje. Een van de meest opvallende vruchten heeft de valse Christusdoorn, Gleditia triacanthus, met 40 centimeter lange peulen. Suzanne Korthoff uit Beeldhoven. De hele afgelopen week heb ik nog Tjiftjassen gehoord. wanneer ik even na half acht ochtends naar de bushalte begint te lopen. Maar heel bijzonder vond ik het om afgelopen donderdagochtend. zachtjes maar onmiskenbaar in een dichte struik een zwartkop te horen zingen. De laatste. Janine, de, uh, ik was, was even druk met bezig met fenomeen, over een mastjaar. Ik, ik dacht namelijk dat je zei een goed mastjaar of een slecht mastjaar... maar dat is niet zo. Een mastjaar is dus een goed mastjaar. Maar een goed mastjaar is dan een pleonasma. Okay. Zoek het even op. Blijf bellen met die fenolijn. 035 6711 338. Het gebeurt bijna nooit dat er in de wereld een nieuwe vogelsoort wordt aangetroffen. Uh, en zeker niet een hele grote vogel. Maar nee. soms heb je geluk, veel geluk. Vogelonderzoeker Magnus Rob en Arnard van der Berg. Goedemorgen heren. Um, ja, wat, ja, Vertel het maar, wat heb je precies ontdekt? We hebben al, wij, wij hebben al gezegd daar straks: Uilensoort, maar. Uh, wat we voor hebben we uh, um, een Uil ontdekt? Een familie van de bosuil in Nederland. Uh, en deze nieuwe Uil hebben we, hebben we genoemd de Omaanse Uil, Strix Omanensis. En uh, de, de voor de hand liggende vraag is natuurlijk: waarom heb je die de Omaanse Uil genoemd? Um, ja, uiteraard omdat hij in Oman zit. Ja. Maar uh, ja, we hadden, het, we hadden de uil naar een of andere persoon kunnen noemen. Maar we, we dachten, het, het, leek, het, het leek ons uh, beter om het naar de hele Omaanse bewolking te noemen. En wat, Hoe wat? is dat in zijn werk gegaan? Het ja. is toch een beetje alsof als, als, als, als, als, als, als, je als schietkundige een of andere nieuwe vader ontdekt. Je uh, zo, zo moet het een beetje gevoeld hebben, toch? Uh, Wel, in het begin natuurlijk, uh, ja. Ik was... Ik was in Omaan voor onderzoek naar een andere uil. En ik hoorde deze... In het begin was het een raadseluil. En, eh, ik had Want je hoorde eerst het geluid? Ja, ja, zo is het gegaan. Ik was daar eh, juist... Het, het was s'nachts. Ik, eh, ik lag op een rots te luisteren naar andere uilen. Mm -hmm. En eh, ik was eigenlijk al eh, vier nachten bezig... Om een, om een andere uilsoort op te nemen. De gestreepte dwerghoeraal. En uh, uiteindelijk had ik een goede opname van die soort. En ik ging, uh, met mijn, ik ging naar mijn koptelefoon toe om te luisteren. En ineens hoorde ik in de verte iets heel anders. En uh, ik had meteen zoiets van, uh, wat is dat? Zullen we even luisteren wat, wat je hoorde? Dit hoorde je, de Omaanse Uil. Dit was dus, nou, ja. Toen wisten we nog niet dat het de Omaanse nee. Uil was. Want je was op zoek. Toen was het nog de raadseluil. Je, je, je, je lacht er op die rots, dat vertelde je naar de gestreepte dwergooruil te luisteren. Klopt, ja. Die hebben we, Bart, die heb je ook onder de knop, hè? Kunnen we hem gelijk de gestreepte dwergooruil? Ja, dat, Precies, dat, ja. Dat, dat verschil hoor ik zelfs. En, ja? <laughs> ja, maar het is, deze gestreepte dwergooruil is dus heel zacht. En uh, het, is, het fluistert. Ik wil, uh, op een paar tientallen meters dan hoor je het nauwelijks meer. Als je als je kleren beweegt, dan hoor je het al niet meer. En uh, daarom was het zo'n moeilijke taak om, om de gestreepte dwerghoeruil op te nemen. En ik moest ook heel goed luisteren en heel goed nadenken waar ik mijn microfoon neerlag, et cetera. En uh, daarom was ik ook wel heel erg gespitst op de geluiden van de nacht. En uh, toen, ik, toen, ik deze, toen ik de raadseluil, die later de Omaanse uil werd, mm -hmm. voor het eerst hoorde... Ja. Je, je hoort dan een geluid uh, dat niet van de gestreepte Dwergoraal afkomstig is. Nou zitten daar meer uilen. Je, je was uh, onderweg om een, uh, voor een project over mm -hmm. uilen daar in dat gebied. Um, weet je dan direct dat je iets hoort wat je nog niet kent? Well, dankzij het feit dat, uh, dat we bezig zijn met een boek over uilen... en uh, met name de geluiden van uilen, was ik goed voorbereid. Want ik had... Uh, ik, had, ik was al eerder in Arabië geweest. Ik kende de andere Arabische uilensoorten. En ik wist meteen dat het niet klopte. Dat het uh, niet een van de bekende soorten was. En dat kon twee dingen betekenen. Eén uh, was dat het een, een, een uil uit een andere uh, deel van de wereld was. Misschien uit Zuid-Azië of zoiets wat niet eerder in Arabië was uh, aangetroffen. Of het was iets geheel nieuws. En, uh, maar die, die mogelijkheid, um, um, ja, dat. Dat was voor mij meteen een optie, een mogelijkheid, ja. ja. En Arnoud, als zo'n optie zo'n mogelijkheid zich voordoet, is dat wat, wat doet dat met jou? Zo van, als iemand je belt van, nou, ik denk dat ik een nieuwe uil heb ontdekt. Mekker belde me terwijl ik in Marokko was. En toen had ik meteen door dat ik op, in het verkeerde land zat. Ja. ja. <lacht> oh, je lacht er niet naast? Eh, op die nee, nee, nee, nee. Was, nee, we werken aan die uilen, in, vooral in Noord-Afrika en Midden-Oosten. Want daar is het nog het meeste te ontdekken. En uh, nee, we, we waren niet uh, samen. Dus je was uh, Jaloers? M, nou, ik ben nooit Jaloers, maar ja. <laughs> Licht. Maar ik voelde me wel, uh, ja, ik had liever ergens anders ge, ge, ge, geweest op dat moment. Ja. ja, en was je niet sceptisch? Uh, nee, ik dacht, inderdaad, ik dacht eigenlijk niet aan een uil van een ander continent, maar waarom weet ik niet precies? Maar ja, je, je bent wel voorzichtig, ja, je denkt, ja. dan, dit kan iets heel anders oh. toch zijn, of het kan een, ik geloof dat Maar Constantijn, de derde man van ons team, zeg maar. Die, die dacht nog aan een aap, geloof ik of zoiets. Ja, dat was, dat was, nee, nee, nee, dat was meer een grapje. Want waar we Van de eerste maand hebben we die uil niet eens gezien. Dus we moesten nog rekening houden met de mogelijkheid dat het helemaal geen uil was. Ja. Maar een, een heel ander soort. Uh, nou, Bart, beesten. vraag ik je nog even hoor, onze techniek. kun je die, die uil, de omaan-uil nog even laten horen? Oh. Dat was het weg hoor. En... Ja, dit is een andere. Een ander geluid van die oma wel. Nou, ja. ja, ik kan me best voorstellen dat je, dat je denkt dat het een aapje is. Ja. Nou, ik heb in Midden-Amerika wel weleens nachts in een bos gelegen en daar hoor je ook hele rare apen. Ik... Uh, rare geluiden. Ja, ja, jij lacht. Maar rare geluiden maken. Ja. Ja. Dus ik kan me best wel. Ja, maar, maar goed, goed de apen het zou het in principe niet. van alles nog kunnen zijn. Maar ja. het was toch gelijk wel duidelijk dat het. Ja, dat, dat was trouwens nog, nog beter geweest, een nieuwe aap van Arabië. Want wij zijn nog de enige aap van Arabië, wij zelf. De ja, ja. Ja, de maar, maar dan nog, die, die ma je zegt, we hebben de, ma de eerste maand hebben we hem niet gezien. Nee. Dan blijf je dit geluid maar horen. Hoe nou, weet je dan ik, dat het dan een even, nieuwe soort gaat? Ja, Dan moet ik even iets erbij vertellen. Um, twee, drie nachten na de eerste keer... Uh, heb ik hem opnieuw gehoord. En toen heeft mijn uh, reisgenoot René Pop voor De Graaf... die heeft hem ook gehoord. En uh, dat was echter een half uur voordat we moesten vertrekken. Dus ik had, uh, ik had een hele nacht al gezocht. Een, hele, een halve nacht moet ik zeggen. En uh, op een gegeven moment, uh, daar was hij weer. En, maar veel dichterbij. En ik kon toen uh, veel betere opnames maken. René heeft hem uh, ook gehoord. Maar moest er weg... We moesten naar het vliegveld. Ja. Dus het was letterlijk een uh, cliffhanger. <laughs> de elf zat nog op de cliff te roepen en wij moesten weg. Ja. Dus uh, als ik zeg dat, dat het een maand duurde voordat we het al zagen, dat, dat komt omdat we pas een maand later weer, weer terugkwamen. terug waren. Ja. Ja. En uiteindelijk is het gelukt om hem ook op een foto te zetten. Dat heeft Arnoud uh, kunnen doen. Ja. Kijk. Ja, pas bij het derde bezoek lukte dat. Het ja. tweede bezoek was ik met Magnus en hebben we hem. Hoe lang gezien? Een halve minuut of zo? Ja, we hebben hem eh, op, de, op de tweede bezoek ongeveer een, ja, een half minuut gezien. De foto's en het artikel staat in Dutch Birding. Het woord zegt het al, het blad over de vogels. Um, waanzinnig mooie foto's. Is dit van die eerste ontmoeting? De, waanzinnig nee, mooie ja, foto's. De, de, de, je de, de derde keer scherf. lukt het om hem te zien. Maar het, het, het, het, het ja. vervelende van het dier is dat hij dus niet omlaag komt... en hoog op de kliffen blijft. ja. En dat hadden we in, uh, in totaal vijf weken, denk ik. Vier weken door. Dus toen zijn we maar naar de vogel toegelopen, omhoog geklauterd. Ja, en toen, en toen nog beter. Die foto's ja. staan ook op onze site. Maar je kunt hem dus heel duidelijk onderscheiden door middel van, van zijn geluid. En, en, en op het oog dan, is hij anders dan andere bosuilen? We dachten eerst dat hij heel anders was. Maar toen merkten we dat de andere uil die in Arabië voorkomt... de Jumstorniaal, dat heette Bos de Palestijnse bosuil in het mm -hmm. Nederland... Ja. Dat die toch ook variabel is en een beetje bruiner kan zijn en zo. Dus die, de grote verschillen die we aanvankelijk dachten, die hier waren, die zijn niet zo erg groot. Maar er zijn heel duidelijke. Dus hij lijkt op de Palestijnse bosuil. Dus, ja, en op onze eigen bosuil ook. Ja. Die staat hier ook in, de, in, de, ja. in Dutch Birding, uh, die Palestijnse bosuil. Ja, ik, ik zie dit nu zo. Ik, ik zou niet kunnen zeggen. Oh, die horen we nu ook even. Ja. Het geluid is. Heel het geluid is inderdaad ja. dramatisch anders. De ik heb Palestijnse niet... boszijl. Dit is de Palestijnse boszijl, ja. En, uh, ik heb niet eens aan deze soort gedacht nee. toen ik de Omaanse voor het eerst hoorde. Maar als je dan terugkomt met die geluiden en die foto's... hoe, hoe, hoe wordt dat dan officieel, een nieuwe vogel? Door wie moet dat uh, afgestempeld worden? Ja, dat, dat moet je afgestempeld Je, je moet er een mooie, mooi stukje over schrijven. Ja? Met alle bewijsvoering erin als een soort... Uh, soort uh, juridisch stuk. Ja. Met, uh, ja, dan. Uh, dat, dat tijdschrift, de redacteuren van dit tijdschrift, die steken dan ook hun nek uit, want het moet dan. Uh, als het uh, niet klopt, dan. Handen uh, oh, zij dat... ook? Ja, ja, zij ook. Dus, ja, maar we, daarvoor gebruik je allerlei mensen, die worden peer reviewers genoemd of referees, en die geven je aanwijzingen, want daar, dat zou ik nog even wat beter uitdiepen. En dit. Ja. Je moest bijvoorbeeld naar alle musea. Toe, dat hoefde we. Ja, we zijn er in feite bijna twee musea geweest om te kijken in Lades of er niet in de afgelopen 200 jaar uh, toch nog eentje ergens geschoten is. Ja. Of is dit toch al lag, ja. In ja. welke la ben je? Oh, hier, Natural History Museum, Tring, England. Ja, daar lagen drie Palestijnse boshuilen. Oké, okay, op een reisje. Ja, ik ze ook liggen hier. Niet en dan, types, dan ga je pluizen en ja. kijken naar de veren... en dan zeg je, nee, dit is toch echt een ander. Het ja, kan, ja. Het kan ja, niet de Palestijnse boshuil zijn. Ja, ja. Ja, ja, zo, dat, dat. Het is trouwens een beetje bizar dat, dat deze al niet eerder is ontdekt. Want uh, er lopen al, al honderden jaren lopen er uh, mensen nieuwe soorten te zoeken in, in Arabië. En de, de laatste was trouwens al meer dan 75 jaar geleden. De laatste nieuwe vogelsoort in Arabië. Dus hoe deze aan de aandacht ontsnapt is, weet ik niet. Ja, Vermoedelijk... dus het is echt heel spectaculair... dat dit, als er zo lang al geen nieuwe vogelsoort daar ontdekt is... Het is, ja, het is best een verrassing, ja. Ja, ja en sowieso er worden gemiddeld maar vijf of zes nieuwe vogelsoorten per jaar... Nog beschreven tegen de wereld. Ja. Weer, in de hele wereld. En ja. dat is meestal Zuid-Amerika of Zuidoost-Azië. Waanzinnig. Ja, en, en, uh, um, zo dicht bij huis is, is, het, is het inderdaad ja. heel bijzonder. En hadden jullie het verwacht? Want we, we kennen jullie zijn eerder vroege vogels geweest. We kennen jullie van prachtige boeken, van de sound approach. J jullie zijn natuurlijk geluidenjagers. En jij ja, maakte, er, maakte er prachtige foto's bij. En de, de, de petrels, de stormvogels. Uh, dit is dan een nieuw project. Mm -hmm. uh, maar hadden jullie een nieuwe soort verwacht? Uh, het is. Nee, het korte antwoord is nee, nee. Maar er was wel. Uh, een, een jaar of vier, vijf geleden heeft, is Arnoud betrokken geweest bij een andere spectaculaire vondst. En dat was een herontdekking. Uh, dat was een herontdekking van een soort in Turkije, die in, in een eeuw vijf keer was waargenomen. En er was nooit een nest gevonden. En Arnoud heeft een broedterritorium gevonden. Dus dat was bijna even spectaculair. Maar een geheel nieuwe soort ontdekken, niet. dat, nee. dat nee. was niet. Ik wil nog één geluidje, want dat, ja. dat zag ik nog in het draaiboek staan. En dat is die, die passief-aggressieve uil, Bart. Weet je, die, de, de... de laatste, geloof ik. Ja, de laatste. Wat is dit? Ja, ja dit is een boshuil. Dit is eigenlijk de soort in Nederland die het meeste op onze nieuwe Omaanse uil lijkt. Maar dit ja. horen we niet vaak. Hij roept, nee, dit was, hij roept rot op, toch? <laughs> dit was eigenlijk een, precies een jaar geleden. liep ik in, in het uh, oudste en, en, en mooiste bos van Europa. Biawe, Vierge in Polen. S'nachts de uilen op te nemen. En deze, deze wilde mij uh, graag wegsturen. Ja. Een... Ik, ik, ik schrok me te platter. Ja? ja. In, in, in Oman was je meer welkom. Nou, dat weet ik niet. Maar in ieder geval was er een grote afstand, grotere ja. afstand tussen ons en de uil. Ja, dat klonk wat vriendelijker. Heel uh, kort, wanneer gaat het boek uh, ver verschijnen over de Arabische Uilen? Het boek uh, in principe gaat verschijnen augustus volgend jaar. En uh, gek genoeg heet het boek Undiscovered Owls. En die naam bestond al nog voordat we deze soort ontdekten. Hadden discovered, ja. ja. En het wordt eenzelfde boek in dezelfde serie als die Petros ja. en die, ja. ja.